Het vuur gaat in de richting van de Nederlandse plaatsen Hoge Heide en Huibergen, ten oosten van Woensdrecht. Het blussen gaat moeizaam, onder meer door de veranderlijke wind. Het gebied is ook moeilijk te bereiken. De Belgische brandweer laat een deel gecontroleerd uitbranden om het vuur te kunnen indammen. De brand op de Kanthoutse Heide werd vanmiddag ontdekt door kinderen. De Amerikaan die begin dit jaar zes mensen doodschoot en congreslid Giffords door haar hoofd schoot, wordt voorlopig niet berecht. Volgens de rechter is hij zo sterk psychisch gestoord... dat hij niet eens in staat is de aanklacht te begrijpen. De man gaat maximaal vier maanden naar een psychiatrisch ziekenhuis... om te zien of hij kan worden behandeld. De man van de 21 opende in januari het vuur... bij een politieke bijeenkomst in Tucson in Arizona. Hij schoot zes omstanders dood. Het congreslid Kareel Giffords kreeg een kogel in haar hoofd. Zij overleefde de aanslag ten nauwe nood. De grens tussen Egypte en de Gazastrook gaat zaterdag weer open.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 De IJslandse overheid is daarom vandaag begonnen met schoonmaken van de gebieden die door de asregen vervuild zijn. Aanscherping van de regels voor gezinshereniging is in de rest van Europa minder een issue dan in Nederland. Europees commissaris Malmström zegt dat het debat in de rest van Europa nu pas op gang komt. Ze heeft van andere Europese landen geen verzoeken gekregen om de regels voor gezinshereniging aan te passen.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 Afgelopen zondag deden ongeveer 20.000 Zwitsers mee aan een betoging tegen kernenergie. Net als in Duitsland heeft de nucleaire ramp in Fukushima in Zwitserland geleid tot een anti stemming Veel Zwitsers zeggen dat het land zich prima kan redden met waterkrachtcentrales, windmolens en zonnepanelen. De Israëlische schaker Gelfand is de uitdager van wereldkampioen Anand uit India. Gelfand won de finale van de kandidatentoernooi van de Rus Krišhoek. Na vijf remierse partijen won van de beslissende zesde partij. De tweekamp tegen titelhouder Anand is volgend jaar. Tennisser Thomas Schorel is in de tweede ronde van Garros uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Zwitser Wawrinka, die als veertiende is geplaatst. Schorel maakte in Parijs zijn debuut op een Grand Slam toernooi. Hij plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdschema. In de eerste ronde won hij van de Argentijn González. Het weer vanuit het westen bewolkt, maar droog... Morgen veel bewolking met vooral in de middag verspreid over het land buien. Middagtemperatuur maximaal 20 graden. De dagen daarna aanhoudend wisselvallig. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Den Haag staat tussen Driebergen en het knooppunt Lunetten... een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En dit was de verkeersinformatie.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 PwC werkt al jarenlang samen met de KNVB en is partner van het World Coaches programma. Kijk op pwc.nl. Kom verder. Holland Festival. Met een focus op de componist Janis Xenakis. Vier concerten door verschillende ensembles in één weekend. Met Nederlandse première's van Flegra en Terre Doctor. Xenakis Weekend. Op 4 en 5 juni in het muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via hollandfestival.nl.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 Rush door Jennifer Page. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Er zijn heus wel banen voor mensen met een handicap. Je moet alleen goed zoeken. Dat is het antwoord van staatssecretaris De Krom op de protesten in de Tweede Kamer... tegen de miljardenbezuiniging op de sociale werkvoorziening en de waaiong. De voorzitter van de Tweede Kamer moet erop toezien dat de parlementariërs elkaar niet de tent uitschelden of zich anderszins beledigend uitlaten. Waar was Gerdy Verbeet toen Wilders het had over islamitisch stemvee? vraagt haar voorganger Wijsglas zich af. En Winston Churchill? De portrait is een remarkable example of modern art. Behalve staatsman en schrijver, hij won ooit de Nobelprijs voor literatuur, was Churchill ook een begaafd amateur schilder... Morgen komt een van zijn doeken bij Christie's in Londen onder de hamer. En ik praat erover met de daar wonende Nederlandse kunstenaar Michael Redeker. Foppe de Haan krijgt een droombaan. Hij wordt bondscoach van Tuvalu. Om vijf voor twaalf hoort u alles over deze archipel in de grote oceaan. En we hebben live muziek. Gitarist Milos uit Montenegro straks. Maar eerst was altijd het nieuws van vandaag. Woensdag 25 mei. Les 1 bij huistuin- en keukenveiligheid. Als de vlam in de pan slaat, nooit blussen met water. Dat gold ook voor de grote brand bij chemiepak. Maar toch is het grote chemische vuur met water bestreden. Hartstikke dom, zeggen deskundigen. Het effect is dan dat dus die brandbare vloeistof op het water gaat drijven en meestroomt. Waardoor dus een veel groter oppervlak brandbare vloeistof komt. Waardoor ook het brandoppervlak groter wordt. Toen de vrijwillige brandweer van Moerdijk in januari als eerste bij chemiepak arriveerde... werd direct de waterspuit erop gezet, hoewel de protocollen anders voorschrijven. Een chemische brand of zaken kunnen zeker bij brandbare vloeistof dienen te blussen met, een, met schuim. Ja, of anders ja, inbaken en, en dat, ja, gecontroleerd dat uitbranden. Bij het blussen van de brand is 55 miljoen liter bluswater gebruikt. Een deel is vervuild in het oppervlaktewater terechtgekomen. Het aantal doden door darmkanker moet op zijn minst worden gehalveerd. Daarom komt er een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het voordeel daarvan is dat je dus in een heel vroeg stadium... die ziekte kan opsporen en er dus ook echt nog wat aan kan doen. Al dus de minister iedereen tussen de 55 en de 75 jaar... kan zich vanaf 2013 laten screenen op de ziekte met een eenvoudige test. Heel erg simpel. Mensen krijgen per brief thuis uh, deze test. Uh, plastic buisje... Aan de binnenkant van de dop een stikje, dat gaat in wat ontlasting. Dan uh, gaat de dop weer dicht en wordt die per post teruggestuurd. Simpel. Er is een oplossing voor de geldnood van voetbalclub PSV. De gemeente Eindhoven koopt de grond onder het stadium voor 48 miljoen euro. De club betaalt het geld terug door middel van huur. We hebben zo'n afspraak gemaakt en de constructie zit zo in elkaar... dat de Eindhovense belastingbetaler dan niks vermerkt... dat op de begroting er geen post te zien is dat we elk jaar zoveel euro aan PSV overmaken. Eindhoven is niet de eerste gemeente die een noodleidende club helpt. De afgelopen jaren hebben provincies en gemeenten ruim 600 miljoen aan clubs gegeven. Psv geeft al tijden te veel uit. Bij Psv is uh, ja, de begroting is, uh, altijd op Champions League niveau gebleven. Dat wil zeggen, daar ging ongeveer 70 miljoen euro uit ieder jaar. Maar er kwam maar 50 miljoen binnen in de laatste seizoenen omdat er in de Europa League werd gespeeld. Dat is een enorm verschil van inkomsten. Nou, en dat is er misgegaan. En een rijke Rus die de geldkraan opendraait, is geen optie voor de Eindhovenaren. Nou, uh, we zijn er niet naar op zoek gegaan. Uh, als hij langsgekomen was, dan hadden we hem uh, vriendelijk bedankt. Omdat deze oplossing natuurlijk voor PSV heel veel mooier is dan die rijke Rus. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren. Het is voorbij de laatste show van Oprah Winfrey is net uitgezonden in Amerika. Artiesten als Madonna, Tom Cruise, Tom Hanks, Madonna, nou ja, namen afscheid van seros bekendste talkshow host. Ook zangeres Beyoncé was van de partij. Oprah Winfrey. Because of you. Women everywhere have graduated to a new level of understanding. 25 seizoenen lang ontving Oprah Winfrey de gewone Amerikaan, maar ook beroemdheden in haar show, het echtpaar Obama bijvoorbeeld. In 25 years we have never had a sitting president and first lady together on our stage. Please welcome home President Barack Obama and First Lady Michelle Obama. Oprah steunde Obama tijdens zijn campagne. En ze deed meer. Ze doorbrak taboes, kreeg Amerikanen aan het lezen... en gaf hysterisch auto's weg aan iedereen in het publiek. All right, open your boxes. You you you you you Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. get a car! You get a car! Everybody gets a car. Tijd voor de krant van morgen, gelezen door Trudy Vendrich. In de Telegraaf aandacht voor de vergrijzingsproblemen binnen de vakbonden. Vorig jaar sprak de toen scheidend vicevoorzitter van Pijpen... van de Afvacabo FNV al van de grijze tsunami-grafiek. Daar is te zien dat de bond groot is geworden en groot wordt gehouden... door de generatie die in de jaren tachtig massaal lid is geworden. En als die groep over tien of vijftien jaar afhaakt... wordt de Afvacabo in één keer gehalveerd of nog erger. Jeroen de Glas, die onlangs opstapte als voorzitter... van FNV Jong is sceptisch over een oplossing. Volgens hem leeft de grijze dreiging enorm binnen de vakbeweging, maar blijft de gevestigde orde veranderingen tegenhouden. Modernisering mag, zegt hij, maar alleen als het de belangen van de 50-plussers niet schaadt. FNV Bondgenoten organiseert deze week een congres over vakbondsvernieuwing. De ex-voorzitter van FNV, Jong, heeft de voorstellen bekeken... en die zien er volgens hem niet rooskleurig uit. Het gemeentebestuur van Amsterdam is volgens Spits... in zware verlegenheid gebracht omdat twee ambtenaren weigeren homo's te trouwen. Sinds 2007 zijn ambtenaren in de hoofdstad verplicht... om partners van gelijke seks te trouwen. Toenmalig burgemeester Cohen beloofde in dit jaar aan de gemeenteraad... dat er in zijn stad geen weigerambtenaren zouden werken. En nu blijkt dat er dus toch twee van deze ambtenaren op de loonlijst staan. Ze waren Volgens Spits in 2007 al in dienst van de gemeente. De gemeenteraad is verbijsterd. De VVD heeft al gezegd dat er voor weigerenambtenaren geen ruimte is in Amsterdam. Wat volgens raadslid, eh, wat volgens raadslid Van Dalen ook hun reden is. Als ze weigeren, kunnen ze wat hen betreft wat anders gaan doen. Want er is werk zat bij de gemeente. In het Nederlands Dagblad is te lezen dat de politie te weinig doet... met kritiek van de nationale ombudsman. Universiteit Leiden deed onderzoek bij drie korpsen... waarover in totaal 174 klachten waren binnengekomen. Bijvoorbeeld over het hardhandig gebruik van handboeien. Veel uitspraken van de ombudsman bleken in de late belanden... en de politieleiding kreeg de rapporten al helemaal niet te zien.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 De vier onderzeeërs van ruim 200 miljoen euro per stuk worden niet eens genoemd in de huidige bezuinigingsplannen. En de Volkskrant weet de reden, de Amerikanen zijn indirect dolblij met de zeeleeuw, de walrus, de dolfijn en de bruinvis. Onze onderzeeboten hebben voorste, marine namelijk een unieke tussenmaat. Die van de Amerikanen en Britten zijn te groot om een kust dicht te kunnen naderen. Terwijl de Duitse, Noorse en Zweedse modellen te klein zijn om ver van huis te gaan. Daardoor bekleedt Nederland relatief eenvoudig een serieuze positie... binnen de internationale inlichtingenwereld. Voor wat hoort wat, dus een ruil voor inlichtingen over Somalië... krijgt Nederland dan bijvoorbeeld Amerikaanse inlichtingen over Afghanistan. De pers houdt een lofzang op Viagra als het nieuwe wondermiddel. Het blauwe pilletje zorgt niet alleen voor een kunstje in bed. Viagra is ook goed voor de ongeboren vrucht... werkzaam tegen kanker en misschien ook tegen multiple sclerose. Het komt allemaal door het stofje in de pil. Dat zorgt niet alleen voor de verwijding van bloedvaten... maar het helpt ook bij het herstel van beschadigde zenuwen. De Universiteit van Barcelona onderzoekt nu het effect bij multiple sclerose... want tegen deze ziekte bestaat nog geen medicijn. Eerder was het duidelijk dat Viagra kankercellen beter herkenbaar maakt... voor het menselijk afweersysteem. En toen het middel werd toegepast bij zwangere schapen... was er weer een heel ander effect. Dankzij de verwijde bloedvaten van de ooi werden er veel minder ondermaatse meerlingen geboren. Volgens de pers gaan niet alleen ooien... maar ook koeien en varkens aan de Viagra. Het effect bij de mens wordt nog onderzocht. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan gaan wij nu luisteren, ik had het u al beloofd, naar live muziek. Dat vinden wij altijd heel erg leuk. En eh, naast mij in de studio zit Milos. En eh, Miloš is een klassiek gitarist en hij komt uit Montenegro, Servië. En zijn eerste nummer is Romance. als Milos met Romance. En we horen hem straks nog een keer terug. We zijn niet goed op, omgesprongen met immigratie. Einde citaat. De heer Cohen, de, voor de voorzitter, zei dat in Oslo... ver weg van de camera's. En eh, dat is dapper. Zeker waar eh, de heer Cohen Nederland eerst 30 jaar heeft laten volstromen... met zijn islamitisch stemvee. Anders zou natuurlijk helemaal niemand meer op de Partij van de Arbeid stemmen. Dat snap ik nog wel. Maar 1 miljoen moslims later... Uh, draait hij in één keer 180 uh, graden. U hoorde Geert Wilders in een debat over het al dan niet verlenen... van financiële steun aan Griekenland. De PVV-leider deed de uitspraak over islamitisch stemvee alweer een week geleden. Maar vandaag werd het ineens weer actueel, want het samenwerkingsverband... van Marokkaanse Nederlanders haalde kritisch uit... naar Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Zij heeft volgens deze organisatie als bewaker van respectvolle... en fatsoenlijke omgangsvormen in het Huis van de Democratie... nagelaten om deze normen te bewaken. Einde citaat. En daarover ga ik praten met Frans Wijsglas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Meneer Wijsglas, goedenavond. Ja, dag. Goedenavond, mevrouw Polak. Ja, um, had Gerdie Verbeet wat u betreft moeten ingrijpen bij deze uitspraak van Wilders? Ja, ik moet zeggen, als je die uitspraak zojuist in uw uitzending nog een keer hoort... Uh, dan vind ik het ja, weer schokkend uh, dat zoiets... Uh, beledigend en stigmatiserend en, en ja, eigenlijk ook discriminerend over uh, miljoen mensen in ons land, miljoen moslims, uh, zomaar gezegd kan worden. Uh, Emil Roemer, en ik zeg het graag, uh, met, met lof is weggelopen toen het gebeurde en uh, premier Rutte heeft er desgevraagd afstand van genomen, uh, maar uh, en dat vraagt u mij van de kant van de kamervoorzitter, mijn opvolgster, uh, ja, bleef het stil en uh, ja, met aarzeling, met want ik vind eigenlijk dat je uh, niet kritisch moet zijn in de richting uh, van je opvolger, uh, maar... Uh, nu doe ik het toch toch uh, uiteraard bewust wel uh, omdat het zo ernstig is dat er ja, in het huis van de democratie, het hoogste orgaan uh, van onze Nederlandse democratie uh, dergelijke beledigende taal kan worden geuit. Ja, dat ik vind dat zij als, als voorzitter van dat huis van de Tweede Kamer uh, gebruik had moeten maken ja. van de bevoegdheden die ze in het reglement van orde heeft. En op zijn minst uh, uh, aan de heer Wilders had moeten zeggen uh, dat ze hem uh, terug te nemen en duidelijk te maken dat zij er als voorzitter uh, grote afstand van nam. Want dat zou u hebben gedaan? Ja, wat ik, wat ik nu ja. Zeg. Ja, dat ik ja. zeg Nee, ik zei, dat, dat zou u hebben gedaan. Ja, nee, ja. ja. ja. nee, dat zou u ja, hebben gedaan. Een woordvoerder van uh, Gerdie Verbeet uh, zei vandaag in de krant... dat niet de voorzitter, maar de parlementariërs zelf hun ja. collega's moeten aanspreken op taalgebruik. Dat als aanstootgevend wordt ervaren. Want er is namelijk sinds 2007 een code ja. waarin dat staat. Vindt u dat, wat vindt u van dat argument? Ja, dat, dat weet ik. Ik ben ook op de hoogte van die code, van die afspraak. Maar het reglement van orde is niet gewijzigd. En ik vind juist dat eh, wanneer er dergelijke dingen eh, gezegd worden in de Tweede Kamer, dat het eh, ja, de taak is van de. Eh, door de door alle Kamerleden gekozen, neutrale voorzitter... dat het zijn of haar taak is uh, om duidelijk te maken... dat de Kamer daar niet van geteemd is. Ja. Want als Kamerleden dat zelf moeten doen... Uh, dan raakt het ook meteen in de partijpolitieke sfeer. Ik bedoel, de Kamervoorzitter is neutraal en objectief. Dat is iedere Kamervoorzitter, ook mevrouw Verbeet. En uh, als een Kamerlid dat zelf moet doen, dan zeggen... Uh, Anderen of of of of media of mensen in het land. Ja, maar die is van die partij, die doet dat op het dat, dat nou ja. die tegen die partij is. En het dit is, is zo overstijgend beledigend... Uh, dat uh, dat niet in verdere partijpolitiek moet komen. Nou ja, maar goed, u stak net de loftrompet uh, over uh, Emiel Roemer ja. van de SP. Die liep weg uit dat debat. Ja. Vindt u dat dan wenselijk, in plaats, weglopen in plaats van het debat aangaan? Nou ja, als er van de kant van de voorzitter niet wordt ingegrepen... kan ik me voorstellen dat... Ja, iemand als Roemer, Roemer in enige wanhoop... wegloopt. En ik, ik heb waardering... voor dat weglopen. Uh, hij is meteen... teruggekomen nadat Wilders had uitgesproken. Het debat is doorgegaan. Uh, dus nee, ik vind dat... Ik kan me dat heel goed indenken. Want mm. Wat het erg is... en ik vind, weet dat, dat niet alleen Roemer... Maar, maar heel veel kamerleden... en fractievoorzitters dat met me eens zijn... dat wanneer dit in de Tweede Kamer, nogmaals in het hoogste orgaan van onze democratie... Uh, ja, ongestraft gezegd kan worden... dan kom je in een glijdende schaal. Dan, dan ja. krijg je in het land gewenning aan dit soort dingen, aan dit soort uitspraken, dan zeggen mensen in de huiskamer... ja, maar in de Tweede Kamer mag dat gezegd worden, dan is het dus kennelijk normaal. En dat is een, een angstige, glijdende schaal van gewenning... Ja. Uh, die, die echt krachtig voorkomen moet worden. Nou ja, dat is natuurlijk interessant, die glijdende schaal. Uh, um, zelf bent u natuurlijk lang kamervoorzitter geweest. Hm? Uh, um, hebt u voorbeelden van uh, dat u... Uh, consequent inderdaad heb ingegrepen als er aanstootgevend taalgebruik uh, werd, werd gebezen? Ja, ja, ja, zeker. Uh, uh, een, een aantal keren. Het meest, meest beroemde voorbeeld is... Uh, dat dat uh, Jammerijnes een nou, keer tegen mij even zei, uh, even Echt, dimmen en dat ik tegen hem zei dat dat niet op prijs werd gesteld in de Kamer. Maar dat was eerlijk gezegd toch van andere orde. Ja. Dat was taalgebruik. Uh, ik heb ook een aantal keren wanneer een, een Kamerlid in, in, in het vuur van zijn of haar betoog uh, wel eens vloekte, heb ik meteen gezegd dat dat terug moest worden genomen omdat daar aanstoot aan wordt genomen door groepen mensen en ook door Kamerleden. Maar dat is toch van andere orde. Dit is stigmatisering en beledigend eh, voor, ja, een miljoen landgenoten van ja. ons, nee, Nederland... en eigenlijk ook, ook voor moslims buiten Nederland. Ja. Maar en, interessant is natuurlijk, want u hebt het zelf ach, over die glijdende schaal. Ja. U komt dan met het voorbeeld van even dimmen. U zegt zelf dat is ook van een heel andere orde. Ja, maar andere waar orde ligt dan, kan ik dan de over grens? Lachen, terwijl ja. ik zeker weet dat ik over vijf jaar over de uitspraken van Wilders niet kan lachen. Nee, dat is zeker waar. Waar ligt die grens? Ja, de grens moet je natuurlijk aanvoelen. Maar als ik probeer dat gevoel onder woorden te brengen... ik heb het al, al, al enigszins geprobeerd te doen... Mm -hmm. ligt die grens uh, in ja, het, het collectief uh, stigmatiseren van een groep mensen. Je hoort ook, ook steeds meer, u zult het ook horen... ook in, in privégesprekken van moslims in Nederland... Uh, die. Uh, hier jaren wonen, die hier een waan hebben... die gewoon meedoen aan onze maatschappij... zoals u en ik en bijna al uw luisteraars. Uh, van die moslims hoor je... we worden op een andere manier aangekeken... op een andere manier behandeld de laatste jaren. En nogmaals, wanneer dan in de Tweede Kamer gesproken wordt... over islamitisch stemvee en ja, dat geaccepteerd wordt en de Kamervoorzitter niet ingrijpt... ja, dan doe je mee aan die gewenning... en maak je de positie van die moslims nog moeilijker. En ik vind dat, ja, u merkt het toch, ik vind het echt heel erg droevig. Goed. Ik heb het gemerkt aan u, inderdaad. Ik dank u voor uw reactie vanavond. Niets te danken. En een goede avond. Een goede avond, papa. Dat was Frans Wijsglas. Vroeger wenste hij u ook altijd nog een goede avond als luisteraars. Dat doe ik nu voor Het hem. Het is een ernstig <laughs> onderwerp om zo privot oh. te eindigen. Goed, dank u wel. Frans Wijsglas. Um, inmiddels is uh, Milos hier weer uh, gaan zitten. Hij, uh, hij komt uit Servië, zei ik al, uit Montenegro. Maar hij woont tegenwoordig in Londen. Hij spreekt ook Engels. En um, ik ga hem vragen, hij is 28 jaar oud... Uh, waarom hij zich zo toelegt op uh, klassieke gitaar. Um, you're still very young, um, uh, 28 years. Um, why, uh, uh, why do you play uh, classical uh, guitar music? Well, classical guitar was really almost like an accident. An accident? Yes, it was a very nice accident. Uh, when I was eight years old, I had to choose which instrument I would play in the music school. And um, my father had this old guitar, which I found and I liked, and it became my best friend. So... Uh, But you could have been a rock mu musician. Well, I, in the <laughs> beginning I thought that uh, being a rock musician is is uh, something that I want to be because I could play songs and have lots of girlfriends. But uh, I later changed my mind because I realized that classical guitar is equally wonderful, and that uh, you can still have lots of girlfriends. <laughs> Goed, ja. Hij, uh, de, de, hij heeft dus voor de klassieke gitaar gekozen, eigenlijk als een soort van ongelukje, omdat hij toen hij acht was uh, en naar muziek ging, moest hij nou eenmaal een gitaar, uh, moest, moest hij een muziekinstrument kiezen en zijn vader had nog een oude gitaar. Toen vroeg ik, ja, maar dan had je ook rockmuzikant uh, kunnen worden. Toen zei, dat wilde ik eigenlijk aanvankelijk ook, want dan had ik in elk geval leuke, mooie vriendinnen. Maar hij had ontdekt vrij snel dat je ook met de klassieke gitaar leuke en mooie vriendinnen kon verwerven. Um, hij, hij woont nu in, in Londen. Um, you, you live in London now, but you yes. were born in Montenegro. Has that been of influence influence on your music? Uh, living in London or being no, born in, being, in <laughs> being born in Montenegro? Absolutely. I think that being born in Montenegro and um, and having lived uh, in Montenegro until I was 17... Uh, absolutely plays a very very important part in who i am as a person but also in how i approach music because i think that uh, the kind of fearless factor in music making and the way you live life is kind of something which connects the two things very well together Right. Goed. Hij zegt: nou, het heeft inderdaad uh, ontzettend veel invloed uh, gemaakt, uh, gehad op de manier uh, waarop ik op mijzelf natuurlijk uh, uh, als persoon, maar ook op de manier waarop ik muziek maak. Uh, en dat heeft me te maken met uh, de manier waarop je zonder angst de uh, muziek benadert. Um, what do you want to achieve? Wat wil je bereiken? Well, it's a hard question. Uh, what I want to achieve is to I want to be the best musician that I can be, uh, and I think that is the only fair thing to say because I I think that that's the most important thing is to be the best that you can be. But what I would like to do is um, is to make classical guitar accessible and make it make it um, uh, make it interesting for the general population and bring the new generation of listeners. To it because this repertoire is so wonderful and uh, this instrument is so beautiful, and no other instrument um, is as popular as guitar. It's just that classical guitar needs to be even more popular. Uh. <laughs> goed. Hij, hij wil uh, zo goed zijn als hij, als hij maar zijn kan. Zo, uh, het beste. Hij wil het beste uit zichzelf halen. Uh, maar wat hij nog meer wil doen. is dat hij uh, dit prachtige instrument. klassieke gitaar. toegankelijk wil maken. voor een zo groot uh, mogelijk publiek. en ook interessant wil maken. voor een zo groot mogelijk publiek. Ook al omdat er zo'n prachtig repertoire voor is uh, geschreven. Uh, well, in that case you can. Uh, Um, well, um, play something else for us. Yes. To make it more interesting for us. Okay. And to make <laughs> us more enthusiastic. Um, um, it's the Presto uh, from Koyumbaba. Yes, very well pronounced. Koyumbaba is a piece which is on my CD. It's a piece which uh, I heard for the first time in London and it reminded me of home. Right. Go ahead. Thank you. hier een beetje in mijn eentje te klappen, dat is toch ook sneu eigenlijk. Maar goed, dat was uh, Miloš, het presto uit uh, Coyumbaba. En dat staat op zijn uh, nieuwe album Mediterraneo. Begin deze maand uitgekomen. Morgenavond treedt hij op tijdens de Yellow Lounge in Westerliefde in Amsterdam. Dat is een concept waarbij klassieke muziek wordt gespeeld in één club. Dan weten we dat ook alweer. Goed, thanks. Thank you very much. Thank you for having me. Groot protest op het plein in Den Haag vandaag... tegen de plannen van VVD-staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken... voor de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals dat in het jargon heet in Den Haag. Plannen die bijna 2 miljard moeten opleveren. De Krom sprak de demonstranten dapper toe, maar het was tegen Dovermans oren. Dank u wel. Ik zie geraniums in het publiek. Ja, hoe zou het dan meeligt, En als het aan mij, ligt, als het aan mij ligt, Komt daar ook niemand achter te zitten? Aaiwaai! kun je ook dit zeggen. De afgelopen periode is nogal eens de indruk gewekt, volkomen ten onrechte, alsof wij 60.000 mensen zouden willen gaan ontslaan uit de sociale werkvoorziening. Dat is onjuist. We hebben afgesproken in het regeerakkoord, en daar houd ik mij ook aan, dat iedereen met een vast dienstverband en een indicatie die nu in de sociale werkvoorziening zit. Dat we die ongemoeid laten. Ja, nou ja, uh, woorden als sociale werkvoorziening um, um, vallen. Maar het gaat ook over de waaijong en over de bijstand. Um, ik ga erover doorpraten met verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Um, om even bij het begin te beginnen, uh, Wilco. Waarom wil de Krom 2 miljard bezuinigen op die uh, voorzieningen? Het heeft in de allereerste plaats te maken met de bankencrisis van een paar jaar geleden. Toen heeft het kabinet heel veel geld uitgegeven om de economie een beetje overeind te houden. Daarom wordt er nu bezuinigd. En bovendien is er het, het probleem van de vergrijzing en de ontgroening, zoals dat die heet. Er komen steeds meer ouderen en steeds minder jongeren. En rond 1960 waren er tegenover elke AOW-er zes mensen met een baan, die dus AOW-premie betaalden. In 2040 zijn dat er naar schatting nog maar twee werkenden tegenover één AOW'er. Ja, en dat is een probleem, dat vindt iedereen wel. En het kabinet hervormt daarom de onderkant van de arbeidsmarkt... waar heel veel mensen een uitkering hebben. Er moeten volgens de Krom minder jongeren in de Wajong. Dat is, die uit, dat is die regeling voor jongeren met een arbeidshandicap. En er moeten kleinere sociale werkplaatsen komen. Daar zitten nu nog zo'n 90.000 arbeidsplaatsen in. Dat wil de Krom terugbrengen op den duur naar 30.000. Ja, en de vraag is natuurlijk of dat lukt, of de bedrijven, uh, die mensen die daar nu werken... of die die wel willen hebben. Ja, nou, zo te horen geloven de demonstranten daar in elk geval niet in. Nee, die geloven ze helemaal niet in. Dat zijn overigens niet de enige. De vakbonden zijn er ook tegen. Veel gemeenten hebben grote bezwaren... want die worden belast met de uitvoering van de nieuwe regels. Die zien het ook niet zitten. En volgens de linkse partijen wordt de sociale zekerheid... voor de onderkant van de arbeidsmarkt... Gesloopt. Ja, volgens de Krom lukt het wel, volgens hem kan het en moet het. En het kan doordat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt... de vraag naar uh, werknemers zal stimuleren. Ja, volgens de oppositie dus niet. En dat ging vandaag in het Kamerdebat in alle toonaarden over tafel. Omdat de arbeidsmarkt verder van perfect is moet het gaan om mensen in plaats van om winsten. Daarom zijn er ook zo'n 30 jaar geleden de sociale werkvoorziening opgericht. Volgens de SP-fractie is dat een padel van onze beschaving... die we niet moeten verwoesten, maar oppoetsen. Als ik gewoon even kijk naar de cijfers van het CPB... dan zeggen ze dat het aantal Rutte-a-uitkeringen... Eh, als gevolg van de wet werken naar vermogen met 40.000 toeneemt in 2015... Welke mensen gaat u precies aan het werk helpen? Nou, als die vacatures er dan zijn, hoe komt het dan... dat die de afgelopen jaren niet uh, zijn opgevuld? Ik neem aan dat u ook weet dat uh, in heel veel van de gevallen... Uh, het zo is dat de mensen die voor die vacatures in aanmerking zouden komen... niet hetzelfde opleidingsniveau hebben als de waarjongens waarover we spreken. Het dubbele probleem van die vergrijzing en de ontgroening... betekent dat als we niks doen, dat we in 2040 worden geconfronteerd met een tekort op de arbeidsmarkt van zo'n kleine miljoen mensen. En dan is het tegelijkertijd wel heel gek... als we eh, honderdduizenden mensen thuis hebben zitten... die heel graag aan het werk zouden willen, maar de kans niet krijgen. Of kunnen werken, maar het om allerlei redenen niet doen. Nou, daar gaat nog wel een, een klein kloofje tussen voor- en tegenstanders. Ja, dat is het um, understatement ja. van de dag, inderdaad. Ja. Nog enige kans op overbrugging van die kloof? Nee hoor, helemaal niet. In de Kamer zijn de kaarten geschud. De, de coalitiepartijen, VVD en CDA gaan dit steunen. En ook de PVV van Wilders. Volgende week wordt het debat afgerond. En dan zal, wordt dat definitief vastgesteld. Maar daarna wordt het echt spannend. Want het kabinet heeft de gemeente nodig... voor de uitvoering van al die nieuwe regelingen... op het terrein van die sociale werkplaatsen en van de waaiong. En ze hebben daar een paar weken geleden wel een soort voorlopig bestuursakkoord over gesloten... waarin ze daar afspraken over hebben gemaakt... Uh, daarin staat dat gemeenten meer vrijheden krijgen. Uh, ze krijgen ook geld om het te doen, maar minder geld dan het uh, rijk er nu aan uitgeeft. Maar het probleem is dat onder de gemeenten het verzet toeneemt. En uh, op 8 juni gaan ze daar onderling over stemmen. En interessant is dat uit een onderzoekje van GroenLinks blijkt... dat steeds meer en vooral grotere gemeenten tegen zijn. En dat wordt dus nog heel spannend op dat congres van die Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja, maar goed, of de gemeenten nou voor of tegen zijn... ze moeten uiteindelijk toch doen wat de Tweede Kamer beslist of niet? Uh, ja, dat is waar. Uh, wethouders heet er niet voor niks wethouder. Maar... Het kan wel een heel probleem worden, want met onwillige honden is het natuurlijk slecht hazen vangen. En de uitvoering die wordt heel lastig als op dat congres de meerderheid tegen is. Uh, dan wordt de kans op mislukking van die uitvoering hoef, heel groot. En zelfs bij een kleine meerderheid van gemeenten die het zou gaan steunen, dan heeft uh, staatssecretaris de Krom nog steeds een probleem, want de VNG die heeft een hele merkwaardige manier van stemmen. Het is maar net ietsje eenvoudiger dan bij de Eerste Kamer, want zelfs bij een Kleine, want het kan zo zijn. Um, de gemeenten die hebben stemmen aan, uh, op basis van het aantal inwoners tot een maximum van 75. En Amsterdam heeft dus uh, de stem van Amsterdam weegt net zo zwaar als van. Amersfoort, bijvoorbeeld. En dat kan natuurlijk uiteindelijk een, een heel raar beeld gaan geven. Ja, maar goed, een, een meerderheid is een meerderheid, lijkt me. Ja, maar het kan er dus op uitdraaien dat de meerderheid op het VNVG-congres. Uh, maar uh, een kwart van het aantal inwoners van Nederland vertegenwoordigt. En uh, ja, dan heeft de Krom natuurlijk toch wel een probleem. Want uh, als de, de, de gemeenten waar het allemaal het moeilijkst is. Uh, allemaal tegen zijn, en waar ze ook de meeste mensen wonen. Uh, als die het allemaal dwars blijven liggen, ja, dan, uh, dan is het dus in de uitvoering is het dan nog echt geen geloof. Een race Voor de staatssecretaris. Oké, okay. nou goed, dan wachten we maar weer tot af tot 8 juni als dat uh, vng Congres is. Dankjewel Welkom. Wen u was little, I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 was de Belgische singer-songwriter Milo met Rambo. Literatuur wordt door zieken gemaakt. Wie gezond is, schrijft geen boeken. Al is een citaat dat wordt toegeschreven aan Winston Churchill... die vervolgens de Nobelprijs voor Literatuur won. Churchill was een multitalent. Hij schreef onder meer painting as a pastime... en was een zeer begaafd amateurschilder. Dan nou wordt er morgen onder grote belangstelling bij Christie's in Londen... een doek van hem geveild. Villa, uh, Villa on the Nivel uit 1945. Over Churchill als schilder ga ik praten met kunstenaar Michael Redeker. Goedenavond, meneer Redeker. Goedenavond. Ja, dat boekje van Churchill, Pating as a pastime, heeft u geïnspireerd, heb ik begrepen, aan het begin van uw carrière. Hoe zit dat? Ja, dat was inderdaad twintig jaar geleden alweer. <laughs> dat ik ja. het tegenkwam in de bibliotheek op de Prinsengracht. Ja. En ik wist natuurlijk ook niet dat uh, Churchill een verwoed amateur schilder was. Mm -hmm. Dus dat, uh, ja, dat boeide mij, ja. Ja, maar hoe heeft het u geïnspireerd? Uh, het was voor mij het prille begin. Ik, ik schilder en ik gebruik borduurzels. En ook door het lezen van zijn boek over dit painting as a pastime... Hè, schilder als tijdverdrijf uh, kwam ik daarbij uit. Ik, uh, ik zocht naar iets wat um, ja, tegen de draad inging eigenlijk... Ik moest ergens beginnen en ik, het viel me op dat er zoveel van alles was. En toen, uh, ja, toen kwam ik dat dus tegen en ik, uh, ik dacht van hier ga ik mee aan de, aan de gang. Maar hoe, dus... Ja, maar hoezo, ja, tegen de draad, hoezo tegen de draad in? Want het is een beetje impressionistisch, een beetje, ja wat is het? Niet tegen draad zou ik, het, zou ik zeggen. Geen serieuze schilderkunst, dat bedoel ik eigenlijk. Oh, dat dat bedoelt dat bedoelt het. Ook, ja, het is ja. Het, omdat het uh, natuurlijk een, een amateuristische, knullige kant heeft, aubollig ook. En om daar weer iets mee te, te gaan doen. Ah, dus het is was zo... ja, ja, oudbollig, zegt u. Uh, um, maar ja, waarom hebt u dan toch dat oudbollige werk de gekozen om zelf iets mee te doen? Uh, Vanwege die uitstraling. En natuurlijk ook het feit dat het door iemand was gemaakt. die, uh, die we niet kenden als, uh, als schilder. Hmm. Uh, hij was natuurlijk een, uh, de, de zogenaamde bevrijder. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hmm. Uh, en uh, we kenden hem niet als, uh, als schilder. Dus ik kwam er tegen. Het, uh, ik heb het gebruikt. Ja. Ja, maar um, ik begrijp in elk geval uit uw woorden dat het werk van Churchill nauwelijks eeuwigheidswaarde heeft. En dat het eigenlijk meer is, zo bijzonder is, omdat Churchill het was die het gemaakt heeft. Precies, en hij pretendeert ja. zelf natuurlijk ook geen serieuze kunstenaar te zijn. Nee. Hij, is, uh, hij is eigenlijk begonnen met schilderen na uh, een, nogal een debacle na de Eerste Wereldoorlog. Of tijdens de Eerste Wereld, Wereldoorlog was hij minister van Marine. Mm -hmm. En was in Turkije uh, verantwoordelijk voor de slag bij Gallipoli, die totaal misging en waar volgens mij uh, ja, ruim 100.000 soldaten het leven hebben verloren. Toen moest hij aftreden en is hij uh, lang politiek uh, uh, niet actief geweest. En toen is hij begonnen met schilderen, hij had tijd... Hij kwam natuurlijk uit een, uh, een goede familie en uh, werd uitgenodigd om op allerlei leuke plekken te komen schilderen. In uh, Frankrijk en Italië, Marrakesh kwam hij veel. Ja. Zo is hij begonnen en zo ja. is hij toen ook gaan schrijven. Hij was een soort zondagsschilder eigenlijk, als het ware. Ja, dat ja. wil ik zeggen. Hij, hij, hij pretendeerde verder, verder niets. Nee, nee. Hebt heb u enig idee hoeveel doeken hij gemaakt heeft? Ja, ik, uh, volgens mij uh, heeft hij er ongeveer 500, ruim 500 werken gemaakt. 500? Nou, dat, ja. is, <laughs> dat is vrij, oh, oh. vrij uh, omvangrijk. En, uh, en, en dat circuleert over de wereld? Nee. Ah. <laughs> hij is er altijd heel, uh, heel voorzichtig mee geweest. Natuurlijk ook omdat hij wist de positie die hij had. En uh, hij, uh, hij gaf ze soms weg. Uh -huh. um, um, Eisenhower heeft er bijvoorbeeld wel eens één een gekregen. Uh, wat andere relaties. Maar verder bleef het gewoon uh, uh, bij, bij hemzelf. En uh, er is in... Uh in Engeland is het, het, het Landhuis Chartwell, heet dat geloof ik. Daar kun je nog steeds heel veel van die werken bewonderen. Ook een atelier is daar te zien. En hebben ze ook een beetje geprobeerd dat, dat zo te, te houden zoals het was. Dus er hangen vellen aan de muren, staan wat dingen op de grond enzovoort. Ja, ja. Nou wordt er morgen dus een, een, een schilderij van hem uh, geveild bij Christie's. Villa on the Nivelle. Kent u dat überhaupt? Ik heb het even opgezocht, ja. En? Het is, een, uh, het is een raar doekje hoor. <laughs> wat is er nou, raar aan? Ja. Nou, ik, ik, ik heb een aantal boeken. Ik kwam het eerst tegen in het zwart-wit, de, de reproductie, en toen dacht ik van nou, dat is best aardig. En toen kwam ik het in een ander boek tegen, in kleur, en toen dacht ik, oeh, wat ziet het dus er vreselijk uit. Het is, uh, het is echt kitscherig uh, geklungel hoor. Ja, een huis aan het, ja. aan het water is het hè, vooral. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou ja, ik begrijp dat uw enthousiasme voor Churchill's werk wel uh, enigszins afgenomen is in de jaren. <laughs> nee, dat is het, uh, hetzelfde gebleven. Hetzelfde het, gebleven. Is, het, is een, ja. het is een bekwaam amateur. En de waarde die eraan zit is natuurlijk doordat hij het gemaakt heeft... Hmm. Maar uh, het is natuurlijk geen, uh, is geen grote kunst, nee. nee. Nou, nou hoopt Christie's er 2 tot 3 ton in euro's voor te krijgen. Ja. Um, wie zou dat ervoor over hebben? Poeh, uh, het is natuurlijk... Het is, het, het, kijk... Met, met, met dat soort prijzen dat zijn gewoon goede investeringen. Dat, uh, dat, dat, Zo'n prijs. Uh, Kijk, het, het werk is zeldzaam wat ik zeg. Er, er zijn ruim 500 van, van die Churchills. Maar de meeste zijn gewoon achter gesloten deuren. Dus er komen er maar heel sporadisch, Komt er eentje boven water. En uh, vandaar dat men er dat geld wel voor kan betalen. En, uh, dat, dat die waarde zal nooit naar beneden gaan leiden. Zo gaat dat. Nee, nou, dan is het dus gewoon een belegging. Uh, morgen wordt het verkocht, of onder de hamer in elk geval uh, gezet. Dank u wel. Michael Redeker, was dat? Goedenavond. Het is vijf voor twaalf. Ja, vandaag werd bekend dat voetbaltrainer Foppe de Haan het opnieuw ver weg zoekt. Na zijn avontuur in Zuid-Afrika wordt hij nu bondscoach van Tuvalu. Een eilandengroep tussen Hawaii en Austra Australië. En aan de telefoon heb ik nu documentairemaker en schrijving van The Sinking of Tuvalu. Jurjaan Boy, goedenavond meneer Boy. Goedenavond. U kent, het, u, u kent die eilandengroep dus. Hoeveel inwoners heeft Tuvalu? Uh, Tuvalu heeft ongeveer 10.000 inwoners. 10.000 inwoners en hebben ze daar dan ja. een voetbalcompetitie? Ja, nou er bestaat uit negen eilandjes. Uh, en eigenlijk ja, spelen die eilanden onderling veel competitie. Dus er, er wordt wel veel gevoetbald, Jan. En, en, en hoe is het niveau? Uh, nou ja, ik ben een aantal jaar geleden dus geweest. En uh, ja, het is echt volkssport nummer 1. Er dus <laughs> wordt heel veel gevoetbald. Ja. En uh, ja, ze zijn zeer fanatiek. Dus uh, ja, daar zal het zeker niet aan liggen. Nee, maar goed, fanatiek. Ik bedoel, Fopper uh, uh, de Haan is een internationale coach. Ze hebben deze voetballers ooit meegedaan aan een internationale competitie? Nee, nee. Ik denk, ik denk dat ze wel... Ze hebben wat, wat uh, ja, internationale wedstrijden gespeeld tegen andere... Uh, Eilandnaties in de, in de Pacific, maar uh, meer dan dat uh, niet. Nee, inderdaad. nee want hij, hij wordt, ik neem aan dat hij bondscoach wordt, dus hij zal toch uh, um, ja, ambitie hebben om uh, het nationale elftal van Tuvalu in de vaart te volker op te stoten. Ja, inderdaad. En dat nationale elftal stelt ook wat voor. Nou ja, dat, dat, dat is dus sinds kort, daar weet ik niet zo heel veel van af. Oh, nee. um, maar ja, het is wel een heel apart verhaal natuurlijk. Aangezien het zo'n klein landje is. Uh, ja, en het is tropisch ook natuurlijk. Het is hartstikke warm. Uh, dus ik ben benieuwd uh, ja, hoe hij dat aan gaat pakken. Ja, ja ik, ik ook eigenlijk. Um, um, wat, wat staat hem verder te wachten? U zei al, het zijn fanatieke uh, spelers. Uh, gemotiveerd neem ik aan. Hoe, zijn het, hoe is het met de faciliteiten? Nou ja, het is, het is een heel klein eiland. Het is uh, bij elkaar, alle negen eilanden zijn bij elkaar uh, 27 vierkante kilometer. En het breedste stuk eiland is 250 meter. Het is een atol, dus je moet je voorstellen dat is het topje van een, uh, van een oude vulkaan is. En ja, dus, dus als je de bal eigenlijk te hard schopt, dan ligt hij aan de oceaan. <laughs> en ja, ja het, het, is, het een is natuurlijk stug, ja. uh, het, is, het is heet, het is tropisch, dus s'nachts koelt het niet echt af. Dus dat zijn wel uh, ja, andere omstandigheden natuurlijk dan die gewend is. Nou, wij, wij zijn benieuwd. Uh, laten we dan maar hopen dat het weer er mooi is in elk geval. Hartelijk dank. Ja, zeker. Dat is er zeker mooi. Oké, okay, Jurjaan Boy was dat. Dankjewel. En dit was uh, met het oog op morgen van deze woensdag. Na ons kunt u luisteren naar Casa Luna van de NCV. En morgen dan zit hier Chris Keine. Een goede nacht. En een laatste glas in steen.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 Dit is Radio 1.